Wat je van mij gehoord hebt meisjes en jongens, was dat we in Brazilië waren aangeland. Tijdens een vlucht boven het oerwoud was onze duikende een defect geraakt en hadden we een noodlanding op een rivier moeten maken. Zal ik je nu vertellen wat er toen verder gebeurd is? Mensen, hier zitten we dan. Ja, goed maar dat ik tijdens deze rivier gezien had. Hoe waren we anders veilig aan de grond gekomen in dit dichte oerwoud? Ja, dat zou wel een probleem geworden zijn. Als de motoren vijf minuten langer hadden moeten draaien... ...zouden ze in brand zijn geschoten. Ik vraag me af wat er misgelopen kan zijn met die motoren. We weten dat de oliedruk plotseling teruggelopen is. Het effect moet dus gezocht worden in de toevoer. Maar kan het eigenaardige getik dat we gehoord hebben... ...er iets mee te maken hebben? Dat moet je onderzoeken, professor. Ja, ja maar eerst moeten we mijn duikende eend aan de oever zien te krijgen en ze dan daar vastleggen. Want uh, we drijven af, zie ik. Zouden we niet eerst de kajuit openen, zodat er wat frisse lucht naar binnen kan? Ik stik hier haast aan de hitte. We zitten hier in Brazilië, zus. En Brazilië is een tropisch land, vergeet dat niet. Ja, nou goed, ik schuif de kajuitkoepel open. Oef, dat doet goed. Hoe krijgen we de duikende eend aan de oever als we de motoren niet meer aan de gang mogen brengen? In het vooronderliggende paddels. We kunnen het daarmee proberen. Zal ik ze gaan halen? Doe dat, Marleen. Ben al weg, Hompje. We moeten uitkijken naar een geschikte plek om aan land te gaan. Ja, dat zal hier nog niet zo gemakkelijk te vinden zijn, Vezek. Het oerwoud rijkt tot in het water. Maar een eindje verder, stroomafwaarts, zie ik een soort strandje. Kunnen we daar niet aan land gaan? Als Marleen zich haast met de paddels, ja. Anders drijven we voorbij. Marleen! Waar blijft je? Ik kom. Haasje. Oeh, hier ben ik al. Heb je de paddels? Ja, hier zijn ze. Maar zal ik jullie iets wat vertellen? Wat? Onze duikende eend is lek geworden. Er komt water naar binnen. Jan Dory, het is toch niet waar zeker? Het is wel waarom januari. Er staan plassen in het ruim. Maar hoe is dat nu mogelijk? Nu, dan moeten we ons haasten om aan land te komen en mijn duikende eend op het droge te trekken. Ja, Piet en ik zullen met een paddel op een vleugel gaan staan en ze proberen te roeien. Ja, dat is goed, Toranis. En, en ik zal het roer houden. Kom, Piet, ga jij op de linkervleugel staan. Ja, ik ben er al. Paddel dan, maar zorg ervoor dat je niet in het water valt. Vooruit, maag Gaat goed, jongens. We drijven recht in de richting van het strandje. Verder paddelen, Piet. Maar dat valt niet mee in zo'n hittevitje. We zijn er bijna, broer. Nog even, en dan kan ik op het strandje. Ja, weg. pas toch maar op, Marleen. Hop, ik ben er. Ik gooi het meertal toe. Hallo Marlene. Ja, ik heb het beet. Goed vasthouden. We komen dan wal en trekken dan de duikende eend uit het water. Professor, komt u mee trekken? Ik kom. Het zal niet makkelijk gaan, vrees ik. Nou, toch maar proberen. Kom aan, vastpakken dat meertouw en trekken. Eén, twee, drie. Uh, het, het gaat, maar de vier dringen wel diep in het zand. En toch moeten we mijn duikende eend helemaal op het droge krijgen. Kom aan, nog een kleine inspanning. 1, 2, drie. Oh. Ja, stop nu maar! Het is ver genoeg gekomen. Ja, zo is het wel goed. Nou, zullen we eerst dat lekker opsporen, professor? Dat zal niet nodig zijn, Koraal. Ik geloof dat ik het al gevonden heb. Ik zie het ook. Er zitten allemaal kleine ronde gaten in de onderkant van de duikende eend. Wel verdorie! Hoe kunnen die daarin gekomen zijn? Gaan ja, ze me niet vergissen, zijn dat kogelgaten? Kogelgaten? Hoe kan dat nu? Wie zou op mijn duikende eend terug schieten? En waarom? Ja, ik vind geen andere verklaring voor die gaten. Dat moet wel het kritiek geweest zijn dat we gehoord hebben. Zou het dan toch waar zijn? Nu, dan moet ik grondig de motoren nakijken. Het zou kunnen dat een van die kogels een olieleiding geraakt heeft. Gaat u de motoren nakijken, dan zal ik de kogelgaten dichtmaken. En wij? Wat kunnen wij doen? Nu, jullie hoeven niets te doen. De professor en ik zullen het wel opknappen. Zullen we dan even op verkenning uitgaan, Piet? Ja, dat is goed. Dat toch maar niet te ver uit de buurt gaan, hoor. Het zou gevaarlijk kunnen worden. We letten wel op, Coralis. Kom maar, Lee. Ah, dat is een prachtig strandje, Piet. Zeg, nemen we een duikje in de rivier? Hm, dat kan gevaarlijk worden. Waarom? We kunnen toch allebei goed zwemmen, zeker? Dat bedoel ik niet. Ik wil zeggen dat hier gevaarlijke dieren kunnen voorkomen. Maar toch niet in de rivier. En waarom niet? We zitten hier in Brazilië, vergeet het niet. En Brazilië is het land van heel wat gevaarlijke dieren. Ja, dat maar niet. Al vind ik het jammer. Een Frisbad zou me beslist goed doen. We zullen straks aan oom Januari vragen wat hij ervan denkt. Hé hey Piet, zeg, kijk eens. Wat heb je gevonden? Een nest van een reuzenkip. Kijk maar. In die kuil in het zand liggen wel dertig dikke eieren. Tussen wat plantenresten. Ik geloof nooit dat dat kippen-eieren zijn. <laughs> Denk jij soms dat, dat het die van een olifant zijn? Het zouden de eieren van een krokodil kunnen zijn. Aan die mogelijkheid had ik nog niet gedacht. Maar je hebt gelijk, in Brazilië komen krokodillen voor. De Indianen noemen ze caimannen, is het niet? Gaan we die eieren aan Om Januari tonen? Dat doen we. Is de verkenningstocht al afgelopen? Zie eens wat we gevonden hebben, Coralis. Wat een dikke eieren. Waar heb je die ontdekt? In een kuil in het zand. Wie denkt dat het krokodillen eieren zijn? Dat zou best kunnen zijn. Om Januari. Om Januari. Ja? Kom ook eens kijken. We hebben iets heel speciaals gevonden. Krokodilleneieren. Dat wil ik ook zien. Maar ja, dat moeten eieren van een krokodil zijn. Er liggen er nog wel twintig in die kuil. Dan mogen we wel uit onze ogen kijken. Waar krokodilleneieren voorkomen, kunnen de krokodillen zelf ook niet ver uit de buurt zijn. Wij zullen de wacht houden om Januari. Maar, maar hoe staat het eigenlijk met die mysterieuze gaten in de duikende eend? Heb je al ontdekt hoe ze erin gekomen zijn? Jawel, Koraal is dat gelijk. Het zijn kogelgaten. Maar verdraaid, wie vindt er nu plezier in onze duikende eend onder vuur te nemen? Dat heb ik me ook al afgevraagd. De kerel die het gedaan heeft, brengt ons wel in lelijke moeilijkheden. Nu zullen we zeker niet meer kunnen varen of duiken om januari? Dat is niet zo erg. Koralis heeft de meeste gaten al waterdicht kunnen afsluiten. Maar veel erger is dat een van die kogels een olieleiding geraakt heeft. Daardoor is alle olie verloren gelopen. We hebben toch een vaatje reserveolie in het ruim staan? Jawel, maar daarmee is die leiding nog niet hersteld. Zal je ze gerepareerd krijgen? Ze moet vervangen worden. Maar om dat te kunnen, moet ik zowat de hele motor uit elkaar halen. Dat zou wel een groot werk worden, vermoed ik. En of, het zal tenminste een dag vergen om hem uit elkaar te halen. En dan nog een dag om hem weer in elkaar te steken. Dat betekent dus dat we hier twee dagen gevangen zitten. Niks aan te doen, meisje. Matroosje, we hebben voldoende voorraad aan boord om niet van honger en dorst om te komen. Ik ben klaar met die gaten. Zullen we samen de motor aanpakken, professor? Oké, okay, Coralis. En wat zullen wij doen, Piet? Een zonnebat nemen op het strand. Een goed idee. Dat zal ik ook doen. Tot straks om januari. Tot straks, Coralis. Het was een prettig strandje van geel zand. Marleen en ik gingen liggen om wat te zonnen baden. Maar dat hielden we natuurlijk niet lang vol. De tropenzon scheen veel te hel. We vluchten dan ook naar de rand van het oerboud, waar velige gewassen ons koele schaduw boden. Gedurende de lange tocht die we met de duikende eend afgelegd hadden om tot hier te komen, hadden we niet veel gelegenheid tot slapen gekregen. Het hoeft u dus niet te verbazen dat Marleen en ik weldra indommelden. Hoe lang we geslapen hadden, zou ik achteraf niet hebben kunnen zeggen. Maar op een bepaald ogenblik werd ik weer wakker door een eigenaardig geluid. Maar uh. nou, wat hoor ik? Kan dat koralig zijn, of om januari? Huh? Lieve help! Marleen, Marleen! Oh, oh, wat gebeurt er? Kokoedille, daar! Oei, en ze komen recht op ons af? Het zijn er wel twintig, geloof ik. Vlug naar de duikende eend voor ze ons te pakken hebben. Maar wij kunnen niet meer naar de duikende eend. Kijk maar, die lelijke monsters hebben ons de weg afgesneden. Om Januari, Koralis, help, help! Hou op met schillen, ze kunnen ons onmogelijk horen. Ja, maar wat moeten we dan beginnen? Die die komen al door dichterbij. Daar, daar staat een boom waar we makkelijk in kunnen klimmen. Kom mee. Zullen we daar veilig zitten, denk je? Ik heb nog nooit gehoord dat krokodillen in bomen klimmen. Kom, volg me. Oké, okay. hier zitten we hoog genoeg. Maar kijk nu toch eens aan hoeveel van die monsters uit de rivier gekomen zijn. Het strand ziet er zwart van. Zwart is het juiste woord. Hun rugkant ziet inderdaad zwart. Maar hun buik is geel. Dan kun je zien dat het echte kaimannen zijn. Zie je hoe groot ze zijn? Sommigen zijn meer dan vier meter lang, geloof ik. Dat denk ik ook. Hey, hey, maar, maar zie jij ook wat ik zie? Wat zie jij? Dat die krokodillen het werkelijk op ons gemunt hebben. Het wordt een echte belegering. Ze willen ons te pakken krijgen. Ben je er zeker van dat we hier veilig zitten? Zolang we niet uit onze boom komen, kunnen die monsters ons niets doen. Mooi, maar we kunnen hier niet eeuwig blijven oh, zitten. Oom Januari en Coralus zullen ons wel komen bevrijden. Ik vraag me af hoe ze daar ooit zullen in slagen. Maar je weet toch dat Oom Januari een grote voorraad wapens en munitie gekocht heeft in het stadje? Jawel, maar heb jij al eens goed gezien hoeveel kaaimannen hier verzameld zijn? Oh, ik schat hun aantal op, op 30 of 35 als je dat maar weet. Oom Januari! Met gillen. Zolang oom Januari en koraal is in het ruim aan het zijn, kunnen ze niet horen. Ja goed, maar ik heb geen zin om uren in deze boom te zitten. ik ben geen aap, weet je. Smerige beesten, Kst. maak dat je weer in de rivier komt. Kst. Kst. Denk, denk jij die kaaimannen schrik aan te jagen door je geroep? Dat is altijd nog beter dan maar stilletjes te blijven zitten zonder iets te doen zoals jij. Kst. Kst. Kst. Allee, maak dat je wegkomt, smerige beesten. Het spreekt vanzelf dat Marleens geroep en gewuif niet de minste indruk maakte op de alligators. Ze deden of ze het niet hoorden en bleven plat op hun buik en roerloos op het strand liggen. Het was evenwel duidelijk dat ze het op ons gemunt hadden, want allen lagen ze met hun kop in onze richting gedraaid en aan de voet van onze boom hielden de grootste monsters zichtbaar de wacht. Hoewel ik ervan overtuigd was dat er geen gevaar te duchten viel, zolang we ons op onze tak hielden, kon ik een gevoel van angst en afgrijzen niet van me afzetten. Stel je voor dat Marleen of ik uit de boom vielen, dacht ik. Stel je voor dat het tak breekt. Gelukkig bleef de toestand niet heel lang duren. Opeens zag ik beweging op het achterdek van de duikende eend. Marleen had het ook gezien. Lieve helpen, wat zie ik? Wat gebeurt er, Coralis? Het hele strand wordt belegerd door krokodillen. Ik schrik me dood. En waar zijn Piet en Marleen? Zeg, ze zijn toch niet opgepuzzeld door die monsters? Ja, nee, ik heb Marleen zo even nog horen roepen. Coralis, Op januari, we zitten hier. Hier, in de boom. Oh, ik zie ze zitten. Waar? In de boom die daar op het uiteinde van het strand zat van de andere vandaan staat. Wat een steen van mijn hart. Hou moed, jongens. We komen je ontzetten. Hé, hey professor, zou je niet eerst een wapen meenemen? Krokodillen zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken, weet je? Je hebt natuurlijk gelijk. Waar zit ik toch met mijn gedachten? Wacht even, dan zal ik gauw een paar geweren halen. Ja, vergeet de kogels niet, Coralis. Nee, nee, natuurlijk niet. Lieve help, zoveel krokodillen. Maar oh, zien me dat eens aan. Wat een geluk dat Pieter maar alleen tijdig in die boom geklommen zijn. Moed hadden, jongens! Coralis is om de geweren! Hier ben ik ermee, professor. Hier, pak aan. Heb je ook kogels? De geweren zijn geladen. En hier hebt u nog vijf laders met in elke acht kogels. Ja, daarmee spelen we het klaar. Kom, Coralis. we gaan die kaaimannen esmores leren. Niet te vlucht, professor. U kunt toch met een geweer omgaan, hoop ik. Wat een vraag, Coralis. Ik schiet als de beste. Ik ben een scherp schudderik. Nou, dat stelt me gerust. Kom aan, robot. Ten Ten aanval! Het zou gaan tijd worden. En zo stram als een hout van zo lang op mijn tak te zitten. Ik ook. Maar zal ik eens wat vertellen, Marleen. Wat? Dat die trommelse kaimannen zich niks aantrekken van die losbrandingen. Oh nee? Kijk maar. Ze blijven gewoon op hunzelfde plaats liggen zonder een wind te verroeren. Dat zal wel vlucht veranderen zodra het eerste monster getroffen wordt. Marleen, jij denkt toch zeker niet dat oom Jadivari en Koralis al de hele tijd met los kruid schieten? Ze schieten wel degelijk met scherp op de krokodillen zelf. Hoe komt het dan dat ze er nooit een treffen? Ha, heb, heb je dat gefluit gehoord? Ja, wat was dat? Het antwoord op je vraag, het was een kogel. Ja, maar hoe moet dat nu? Ze moeten toch niet op ons vuren? <laughs> dat doen ze vanzelfsprekend niet, het was gewoon een kogel die afgeketst is. Ik geloof dat het rugpanzer van die kraaimannen zo hard is, hè, dat de kogels er gewoon op afschampen. Oh, en daardoor wordt geen enkele krokodil getroffen, wil je zeggen. Ik begin het te snappen. <laughs> hoe moet dat aflopen? En kijk nu eens. Verdraaid. een gedeelte van die alligators heeft zich naar oom Januari en Coralis gekeerd. En ze gaan zelf tot de aanval over. Schieten, oom Januari, schieten Coralis. De kaimannen die het verst van onze boom vandaan lagen... en dus ook het dichtst bij oom Januari en Coralis hadden zich inderdaad onverwacht omgedraaid en gleden verbazend snel naar de twee mannen toe. Het zag eruit als een regelrechte aanval. Het ergste van al was nog dat het geconcentreerde trommelvuur van oom Januari en Coralis in het geheel geen uitwerking op de alligators scheen te hebben. Het leek wel of ze onkwetsbaar waren. Oom Januari en Coralis moesten haastig hun heil in de vlucht zoeken. Heb je ooit zoiets meegemaakt, Corralis? Die kaaimannen schijnen wel onkwetsbaar te zijn. Al onze kogels ketsen af op hun panzer. Dan moeten we het anders proberen. Ja, maar hoe? We moeten op hun ogen mikken. Misschien raken we op die manier hun hersenen. Ik probeer het. Goed gedaan, professor. Die krokodil is er geweest. Mijn beurt nu. Ach, jouw schot was ook raak. Vooruit maar. Nu hebben we de goede methode gevonden. Stop, professor. Die monsters hebben het spelletje doorzien. Ze draaien zich waarachtig met hun staart naar ons. Maar ze blijven ons belegeren. Ja, als het zo doorgaat, zullen we er nooit in slagen... ...Piet en Marleen uit hun boom te verlossen. Dan zijn we met de duikende eend heen rijden. Ah, morgenavond dan, want vroeger komen we niet klaar met de motoren. Hm. Dan heb ik een ander voorstel. Laat horen. We kunnen het proberen met granaten. Dat is gevaarlijk, Coralis. Een milsgranaat tussen die monsters gooien kan evenveel gevaar voor ons en voor de duikende eend opleveren als voor de kaimannen. Ja, we hebben toch ook onschuldige schuldige knalgranaten? Ah, daar had ik niet aan gedacht. Maar, maar je hebt gelijk. Daarmee zullen we die lieverdjes ook wel op de vlucht kunnen drijven. Ik ga ze halen. Knalgranaten vormen inderdaad een uiterst geschikt wapen dat bovendien het grote voordeel biedt helemaal niet gevaarlijk te zijn. Het zijn eenvoudige kartonnen cilinders gevuld met een hoedje dat bij ontploffing wel een oorverdovende knal en een hevige lichtflits geeft maar voor het overige niet het geringste gevaar oplevert. In natuurreservaten worden dergelijke knalgranaten wel eens gegooid om bijvoorbeeld grote kuddedieren een bepaalde richting uit te drijven. Ook gebruiken de opzichters ze om zich tegen gevaarlijke roofdieren te verdedigen. Het effect van de zware klap en van de verblindende lichtflits faalt nooit. Geen enkel dier, hoe groot en sterk ook, is er tegen opgewassen. Hier ben ik met de granaten. Geef me ook enkele, wil je? Alsjeblieft. Beginnen we? Gooi je maar, professor. Wil je geloven dat het dit maar lukt? Jawel, ze gaan er vandoor. Ja, maar we blijven gooien koralis vooruit maar! Tegen de knalgranaten waren de kaimannen inderdaad niet opgewassen. Zodra de eerste ontloffingen weer klonken, vluchten al enkele dieren in paniek naar de rivier toe. De andere volgden en spoedig onttaarde het in een algemene vlucht. In minder dan geen tijd was het strand ontruimd en konden we uit onze boom komen. Ziezo, zo, jongens. Dat hebben we ook weer achter de rug. Ach, het werd tijd. Als het nog even geduurd had, was ik misschien wel uit die boom gedonderd. <hijen> het gevaar is nu geweken. We kunnen verder werken aan onze duikende eend. Ja, als alles goed gaat, kunnen we hier morgenavond misschien wel weg. Nou, zullen we daar verder gaan werken, professor? Ja, kom maar. Uh, Piet en Marleen houden ook niet zeil, hè? Je kunt nooit weten welke verrassingen ons hier mag... nog te wachten staan. Uh, dit laten we ons niet meer verrassen. Wees maar gerust. <laughs> ik hoop het. het. Kom, Coralis. En, eh, uh, wat doen wij, Marleen? Zullen we toch maar een bad nemen in de rivier? eens, plager. ik heb mijn buik vol van die rivier. Ik blijf hier op het dek liggen en zet geen voet meer op dat verraderlijke strand. Dan zullen we hier een zeiltje spannen zodat we in de schaduw kunnen zitten, hè? Ik help mee hoor. Eén kant van het zeil zullen we aan het schroefblad vastknopen... ...en het andere aan het staartroer, hè? Wat is er? Waar kijk je zo strak naar? Daar. Kijk naar de rivierbocht. Och, jongens. Zijn dat nu weer krokodillen? Ja. En ditmaal moeten het er honderden zijn. En, en die eerste? Wel, alle was die is zeker twee keer zo groot als de andere. Ze komen recht op ons strand af. We moeten oom Januari en Coralis waarschuwen. Oom Januari? Coralis, kom gauw. We worden weer aangevallen. Met trommels kunnen ze ons dan geen vijf minuten rustig laten doorwerken. Wat is er nu weer gaan? Kijk daar maar eens, Coralis. verdomd! Dat ziet eruit als een georganiseerde aanval. Zouden ze teruggekomen zijn om, om weer wraak te nemen? Dat is goed mogelijk. En zien jullie dat eerste dier? Maar voor het is wel zeven of acht meter lang. Onze knalgranaten, vlug. Ja, ik ga erop. Zou het kunnen dat die grote krokodil de aanvoerder van de horde is en dat ze de aanval leidt? Ja, ik begin het ook te geloven. Ja. Hier ben ik, ben ik een ja. Gooi je, mensen. Gooi je. Verdraaid. Dit laten ze zich niet afschrikken. Ja, dat komt door die grote kaai, man. Die is niet bang. Onze duikende eend wordt aan alle zijden door die afschuwelijke monsters bestormd. Ja, we moeten alle twee op de Leidster concentreren. Als we haar op de vlucht kunnen jagen, zullen de anderen vanzelf volgen. Alle tezamen en gelijktijdig een knalgranaat naar de Leidster gooien, mensen. 1, twee, drie... Ze trekt er zich niks van aan. De toestand wordt ernstig. Ja, wat kunnen we nog meer doen? Dat de grote middelen aanwenden. Ja, en wat zijn de grote middelen, Coralis? Een Ja, Zouden we dat wagen? Ik zie geen andere oplossing. Goed, goed, dan doen we het maar. Maar voor alle zekerheid moeten jullie in het ruim gaan zitten. Geen sprake van Coralis. We laten je niet alleen met die monsters. Hier, hier heb je die miltsgranaat Coralis. Nou, ga dan allemaal plat op je buik op het dek liggen. Ja. Ik zal proberen de granaat in haar geopende muil te gooien. Voorzichtig toch maar, Coralis. Ja, liggen jullie neer? Ja, doe maar. Opgepast op je oren dicht. Daar gaat ze. 1, 2, 3. Het is gelukt, mensen. De kop van dat monster is als een zeebel uit elkaar gespapt. En nu knalgranaten gooien vooruit. De dood van de krokodillenleidster had het einde van de aanval ingeluid. Toen de overige alligators gezien hadden wat er met hun aanvoerster gebeurd was, verliet hen als bij toverslag de lust tot verder aanvallen. Over en door elkaar vluchten ze in paniek weer de rivier in en verdwenen met topsnelheid. We hebben geen last meer van ze gekregen, zodat oom Januari en Coralis rustig verder hebben kunnen werken aan de defecte motor van onze duikende een.